4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Een hele goedemiddag. Komend uur in Nieuws en Koog. Al twittert president Trump vanochtend: Ik voer geen handelsoorlog met China. China zelf probeert Amerika nu met zeer gerichte importheffingen in de hoek te drukken. En hoe ziet een biggelijk eruit als je het zes maanden met rust laat? Onze verslaggever weet het inmiddels en ook waarom wetenschappers op zoek zijn naar deze kennis. Het Nationaal Eerst, Mark Visser. Een bestuurder en medewerker van een thuiszorgbureau in Utrecht... zijn opgepakt. Ze zouden jarenlang hebben gefraudeerd... met persoonsgebonden budgetten van cliënten. De twee broers van Turkse Akomaf... declareren vermoedelijk voor zo'n 6 miljoen euro... aan dagbesteding en begeleiding van meer dan 100 mensen... terwijl die dat niet altijd nodig hadden. Soms gebeurde het met instemming van de cliënt. Bij het onderzoek in Utrecht zijn drie kantoren en drie woningen doorzocht. Er zijn tien dure auto's in beslag genomen. Mensen die een zogeheten ghetto-uitkering krijgen van de Duitse overheid... hoeven die binnenkort niet meer te tellen voor de belasting. Het gaat om ongeveer 150 Nederlanders... die in de Tweede Wereldoorlog te werk werden gesteld in een Joods ghetto. Ze krijgen sinds vier jaar een uitkering uit Duitsland... die daar niet wordt belast. Verslaggever Marleen de Rooij. De staatssecretaris heeft vandaag laten weten aan de Kamer... dat hij begrip heeft voor deze bijzondere positie van gerechtigden... Uh, en van deze ghetto-uitkeringen in de samenleving. Hij ziet dat als een bijzondere positie en zegt uh, vanwege dat bijzondere karakter... dat hij deze uitkering vanaf het voorjaar buiten beschouwing zou laten. De politie doet vandaag opnieuw onderzoek in het water bij de Haagse wijk Ippenburg... om informatie te achterhalen over de dood van Orlando Boldewijn. Het lichaam van de Rotterdamse tiener werd eind februari gevonden... op een eilandje in het water in de Haagse wijk. Er zijn 1,2 miljoen handtekeningen ingezameld... voor een burgerinitiatief ter ondersteuning van minderheidstalen in Europa, zoals het Fries. In Europa wonen zo'n 50 miljoen mensen die deel uitmaken van een minderheid... of die een minderheidstaal spreken. Een explosieve opruimingsdienst heeft vanmiddag in het Markenmeer een zeemijn laten ontploffen. Explosief uit de Tweede Wereldoorlog werd in januari... in het Amsterdamse ei gevonden bij baggerwerkzaamheden. DJ Gerard Ekdom stopt met zijn ochtendshow op NPO Radio 2. Hij krijgt vanaf september een nieuw ochtendprogramma op Radio 10. Een van de radiozenners van Talpa, het bedrijf van John de Mol. Ekdom zegt dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging.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 Maar dat mislukte doordat toeschouwers de politie waarschuwden. Het weer. Stevige buien trekken over het land. Sommige met onweer, hagel en windstoten. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Morgen draait de wind en wordt het een stuk kouder, met een graad of 9. Namorgen droog, vrij zonnig en ook gaat de temperatuur omhoog. Zaterdag kan het hier en daar zelfs 20 graden worden. Ja, maar ja, nu dus uh, waarschijnlijk onweer straks ook. Uh, Edwin Gerritsen, heeft het al effect op de avondspits? Nee, de spits is uh, vrij normaal begonnen, Lara... met uh, vooral dagelijkse files in de Randstad. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd op de A2 Den bos richting Utrecht... tussen Rosmalen en Waardenburg. Daardoor drie kwartier vertraging, één rijstrook is dicht... Op de andere rijbaan, daardoor ook vielen, de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en Zalbommel, een half uur. Op de A27 Almere richting Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Knopel-Lunetten, 10 minuten vertraging door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook ook dicht. De Bamigo is soepel, zacht en beweegt ongehinderd met je mee. Hij voelt aan als een tweede huid.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 NTO Radio 1, NOS NTR. Zij kwamen dus door het uitspraak van Zorgstuur Nederland... heel expliciet in de maatschappelijke discussie terecht. Dat vonden we dus niet aanvaardbaar. De vraag is of uh, ophouden met deze investeringen... nou de uh, meest belangrijke bijdrage zou zijn. Ja, ik vind dat toch belangenverstrengeling. Zorgverzekeraars liggen onder vuur omdat ze beleggen in farmaceutische bedrijven... die extreem hoge prijzen vragen voor medicijnen. En de Britten vinden het pervers dat Rusland samen met hen... de aanval met zenuwgas op voormalig dubbelspion Skripal wil onderzoeken. De Russie staat vandaag centraal bij de OPCW in Den Haag. It is now clear. That Mr. Skripal and his daughter were poisoned with a military-grade nerve agent. Those terrible news. Of a type developed by Russia. Novichok in the Russian Federation did not simply uh, exist. The uh, Russian denials grow increasingly absurd. Lara Nieuws Go. Rusland blijft erbij dat er geen bewijs is... dat zij achter de vergiftiging van oud-spion Skripal zitten. De OPCW, Organisatie Tegen Chemische Wapens... is op dit moment op Russisch verzoek bijeen over de zaak. Correspondent David-Jan Godfra. Wat wil Rusland bereiken met die bijeenkomst? Ja, het is een spoedzitting van die OPCW. En het zou kunnen dat de Russen antwoord willen op een lijst van 13 vragen... die ze eerder deze week aan, aan die OPCW hebben gesteld. En dan gaat het bijvoorbeeld over onderzoeksmethoden, over bewijsmateriaal... en hoe, uh, welk bewijsmateriaal de Britten beschikbaar hebben gesteld. Van, uh, van dat soort dingen. Maar om eerlijk te zijn is het heel onduidelijk, want het is een besloten bijeenkomst. Vanavond weten we waarschijnlijk meer over wat er achtersteekt, steekt... want dan, uh, dan geven de Russen een persconferentie op hun ambassade in Den Haag. Goed, nou, misschien kunnen we daar nog een deel van meenemen. Dat zal zijn aan het einde van onze uitzending. David-Jan, we spreken jou sowieso later nog eventjes in deze uitzending. En Ewout de Bruin, die is vandaag in Friesland. Want daar maken ze kunst met het kofschip. Leg dat eens uit, met een T, Ewout. Leeuwarden is de culturele hoofdstad van Europa. En dat is in de hele provincie Friesland goed te merken. Hier in Woudsend bijvoorbeeld worden tal van activiteiten georganiseerd... rondom het kofschip dat hier uit Woudsend komt kofschip dat wij natuurlijk kennen van de lessen op de lagere school. Maar ik kan één ding verklappen, daar wordt het al lang niet meer gebruikt... want daar is een sexy foksschaap geïntroduceerd. Toch willen ze dat kofschip niet vergeten... en daarom wordt er hier een levend kofschip gemaakt in Woutshend. Nou, ben benieuwd. Wij horen straks van jou. De dreiging van een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten neemt toe... Met een zogenaamde China-tax wil de Amerikaanse regering... 25 extra belasting gaan heffen op meer, op meer dan duizend producten. Maar dat laat China niet gebeuren zonder tegenaanval, zo lijkt. Correspondent Marieke de Vries. Want hoe reageert China op die China-tax? Nou ja, zoals je al zegt, hè, met een tegenaanval... met Tegenmaatregelen. China heeft vandaag aangekondigd dat als de Verenigde Staten die importbelastingen door zullen voeren. Dat zij ook 25% tariefverhoging op zullen leggen op maar liefst 106 Amerikaanse categorieën producten. Variërend van sojabonen, die hier vooral veel in, in varkensvoer worden gebruikt. Tot auto's, vliegtuigen en ook verschillende chemicaliën. En dan gaat het bij. Uh, deze producten uh, allemaal om een waarde van 50 miljard dollar... zowel bij China als bij de Verenigde Staten, hè, waar die tarieven omhoog zullen gaan. Uh, maar het verschil is dat de Verenigde Staten zich richt... op een veel bredere waaier aan producten, namelijk wel 1300. Terwijl China veel gerichter eigenlijk vuurt op slechts 106 categorieën. Maar wel categorieën producten die economisch veel meer economisch gevoeld worden... in de Verenigde Staten. Oké, okay, en dat is dan ook de reden natuurlijk voor zo'n aanpak, kan ik me voorstellen. Zo gericht... Zeker ja, want China is bepaald niet blij dat, dat bijvoorbeeld hè, die, die tarieven door de Amerikanen vooral hun high-tech sector uh, raken. Hè, met uh, deze importtarieven, de, de politieke agenda van Xi Jinping, die is er juist opgericht uh, om de economie om te buigen van een industriële economie naar een meer high-tech industrie. Die heet ook agenda 2025, dus dat die high-tech producten nu onder zuur liggen. Nou ja, dat voelt haast hè, naast een economische ook als een politieke aanval en daarom... Ja, Peking ook politiek terug. Hè? Die producten waar China zich nu op richt, zoals bijvoorbeeld uh, die sojabonen, die komen nou juist uit staten waar heel veel mensen op Trump hebben gestemd, of in ieder geval die Republikeins zijn, en waarvan China dus hoopt dat regionale stemmers hun stem laten horen tot in het Witte Huis om die tariefverhoging ten opzichte van China alsnog tegen te houden. Ja, het is wel het over en weer uithalen. Welk signaal wil China hiermee afgeven? Ja, dat konden we vanmiddag uh, zelf vragen aan de hoge heren en dat gebeurt niet vaak hoor. Er was vanmiddag een, uh, een ingelaste persconferentie zo waar. Uh, dat gebeurt helemaal niet vaak. Dus dat zegt wat over hoe belangrijk dit is ook voor China. Maar ja, de internationale media die werden allemaal opgetrommeld op het State Council... waar de minister van Financiën vooral herhaalde dat dit uh, nou allemaal nog op te lossen is door dialoog met elkaar aan te gaan... Uh, als er maar wederzijds respect is. En als beide partijen bereid zijn zich aan de regels van de uh, Wereldhandelsorganisatie te houden. Hij was zeg maar de good cop in de zaal. Mm -hmm. Maar naast hem zat uh, de minister van Handel van China. En, en die speelde als het ware de bad cop En die zei in hele klare taal. Dat uh, als ze oorlog willen, dan zullen we vechten tot het einde. En als ze willen praten, dan staat onze deur altijd open. Dus toch handelsoorlogszuchtige taal. Dankjewel. Marike de Vries, onze correspondent in China. 12 minuten over 4. Overal in Nederland is een tekort aan woningen. Nu de economie weer aantrekt en er weer gebouwd wordt... moeten kunstenaars vaak plaatsmaken voor nieuwe woonwijken. In Arnhem en Nijmegen trekken bijna 300 kunstenaars aan de bel. Ze maken zich zorgen over hun toekomst, over de plek waar ze zitten. De nieuws in Kobus staat in Arnhem bij kunstwerkplaats KW37... Waar zo'n twintig kunstenaars nog tot 1 juli kunnen blijven. Halverwege de zomer. Daarna moeten ze weg. Jan Eikelboom, jij bent nu bij een van die kunstenaars op bezoek. In zijn atelier. Hoe ziet het eruit? Ja. Nou, uh, het, het terrein is nou, zo'n typisch uh, rommelterreintje... Uh, wat je vindt aan randen van uh, steden in het algemeen, om het zo maar te zeggen. Uh, oude loodsen, uh, autovrakken en overal tussendoor oude boonketen. Er wordt hier ook gewoond door de kunstenaars. En overal tussendoor uh, kunstwerken, objecten in hout, in steen, in metaal. En ik sta hier bij een van de kunstenaars die hier niet alleen werkt, maar ook woont. Hij is uh, beeldhouwer Piet Pietersen, uh, druk in de weer... Met een... Nou, dan moet ik even aan jou vragen. Uh, Piet, dit is een pneumatische... Je hebt het net verteld. Dit is nou een pneumatische hakhamer. Ja. Voor steen uh, te hakken. Wat je nu hoort is de, de compressor die uh, de lucht erin duwt duwt. Dit buiteltje gaat om en neer. Dus luie, luie beeldhouders met een, uh, een hamertje in Ja, wat ben je precies aan het maken op dit moment? Uh, dit is een uh, gevelsteen. Dus moet dit worden. Een uh, reliefje in steen uh, met een uh, tekst eronder. Uh, voor een uh, collega van mij. Ja, want het relief laat een bloem zien. Uit die bloem uh, komt nectar gelopen. En er staat inderdaad ook nectar onder. Uh, bijna klaar, denk ik, hè, deze? Nou, nee, de hele achtergrond moet nog... Ik kan er al een poosje aan, uh, aan vriemelen. Maar het beeld, het beeld zoals het komt uh, is wel bijna klaar. Ja? Maar hij kan nog mooier... Uh, moet nog mooier, vind ik. Ja. Uh, jij woont en jij werkt hier op deze kunstwerkplaats in, uh, in Arnhem. Uh, hoe lang zitten jullie hier al? Uh, op deze plek zijn wij rond uh, 2011 uh, neergestreken en dus dat is een jaartje of uh, zeven nou ongeveer. Uh, <tie> dus uh, daarvoor hebben we nog op andere plekken gezeten. Ja. En toen jullie hier kwamen, wat was hier toen? Hier was helemaal niks. Er was uh, niks. Helemaal niks. Aan de overkant zie je nog een beetje een, een, een polderveld omgekluid uh, omgekluite bende en dat was hier ook. Uh, we hebben toen met andere de Slak en uh, woningbouwvereniging uh, een plan opgevat om ons een stuk te geven en stelkomplaten laten neerleggen. En... Dat zijn van die betonnen platen, hè? Dat zijn die, grote, die liggen hier. Ja, waar we onze werkplaats op hebben kunnen bouwen... en uh, ook een paar woonplekjes uh, met verharding. En voor de rest is het gewoon één grote kleibende geweest altijd hier. Ja, een, een kleibende, zeg je. Want het is ook een beetje een bende op dit dus moment nog, nog hè. Uh, Zompig, modderig... Uh... We kijken nu aan tegen uh, een oude bouwkeet. Die is helemaal beschilderd. Daar woon jij ook in. Ja. Een soort Pipo de uh, clown -Kate is het eigenlijk, hè? Ja, zonder wielen. Hij heb hele kleine wieltjes, maar dit zijn uh, twee, twee geschakelde wagens. Dus uh, tegen elkaar op zich uh, twee keer zo groot als één uh, woonwagen dus uiteindelijk. Ja, hoe is het om hier te wonen? Het is hier heerlijk om hier te wonen. Gewoon ja. lekker basic. Uh, je, je bent veel buiten omdat het uh, op zich kleine ruimte is, werkplaats is buiten. Uh, omgeving is alles. Ik vind het heerlijk. Ja, lekker bezig, zeg je. Eerder vertelde je me, je me dat je eigenlijk ook geen toilet hebt. Ik heb, uh, We kunnen gewoon overal plassen. en uh, We hebben één gezamenlijk toilet uh, uh, waarin uh, wat naar het riool afvoert. Dus voor die afdeling kunnen we daarin lopen. En uh, dan lopen we gewoon een stukje. Zo'n ja. probleem is dat niet. Ja, jullie wonen hier ongeveer met tien uh, kunstenaars. Ja. Uh, is het bijzonder om hier met elkaar te wonen en te werken? Ja, voor mij is het al heel gewoon aan het worden. Maar ik begrijp dat voor andere mensen dit best wel bijzonder is. Dus dat is het. Ik vind het heel normaal. Maar uh, ik denk dat het wel bijzonder is in, in Nederland. Uh, en zeker bijzonder aan het worden. Want dit soort plekjes en dingen worden steeds schaarser. Ja, en nu moeten jullie hier ook uh, weg. Wat is er aan de hand? Uh, dat klopt. We zouden hier. We uh, uh, zijn deze wijk gekomen. Er was een nieuwbouwwijk. En het uh, verhaal was toen. We kunnen jullie wel de reuring in de wijk uh, geven. Door. door dit neer te zetten. Dat hebben we gedaan maar er was ook het verhaal duidelijk dat hier ooit woningen zouden komen dus hier wordt gewoon uh, gebouwd want uh, er moeten ja. woning, woningen komen Ja, de economie trekt aan Zo heet dat. Ja. Ja. En dan moeten jullie weg dat is, uh, Wij zijn uh, altijd de pioniers en uh, daarna mag de rest weer overnemen ja. Ja. Wat vind je daarvan? Uh, dat, twee kanten. De ene kant uh, is het natuurlijk uh, goed dat je mag pionieren. De andere kant is het dat je niet echt een keer wat neer kan zetten... wat kan blijven staan en waar je mee verder kan uh, werken en denken. Ja. En nu het verhaal is zo, dus dat de plekjes die dan over zijn... die vroeger meer waren volgens mij, uh, ook steeds schaarser worden. Dus dat wordt een beetje uh, een ja, precaire situatie. Uh. Ja, want jullie zijn op zoek, neem ik aan, naar een nieuwe plek. Ja. Is het niet makkelijk om iets te vinden, denk ik? Nee, we hebben wat Arnhem betreft uh, alle plekjes wel een beetje rafelrandjes. Die zijn een beetje glad te steken. En die plekjes die er nog zijn, daar zijn we naar aan het kijken. En uh, veel van de antwoorden als we er gaan navragen of wat er mee gedaan wordt. Over twee jaar komt er dit of dat. Uh, het wordt steeds moeilijker. Ja, en de, de, de klok tikt door. De klok tikt door. Over uh, kleine drie maanden is, uh, de klok, houdt de klok op. En dan uh, moeten we het hier uh, schoon opgeleverd hebben. Dus dan moeten er alleen nog maar stelkomplaten liggen. En uh, dat puntje uit uh, de grond waar de stroom uitkomt en uh, het water. Ja. Dus dat is een... Uh, ja. Spannend. Dat is heel spannend, ja. ja. ja. En daar uh, ja, kan heel uh, opgefokt over gaan nee. doen. Maar dat is mijn aard, denk ik, niet zo. Maar het, is wel, uh, het zit in je achterhoofd altijd bij van... Uh, oh ja, Hoe gaan we het aanpakken? Daar kijken, daar kijken. Je bent altijd wel aan het speuren en het doen ja. en aan het praten. En, ja. Met mensen en om te kijken om er wat van te maken. Ja. Want jullie raken natuurlijk niet alleen je atelierruimte... maar ook je woonruimte kwijt. Je staat letterlijk op straat op dat moment. En woonruimte en ook met name atelierruimte... is bijzonder moeilijk te vinden. Dat geldt niet alleen voor de kunstenaars hier... die wonen op die kunstwerkplaatsen in Arnhem... maar om veel meer kunstenaars in de hele regio. Die hebben een brandbrief geschreven, een pamflet, waarin ze de noodklok luiden over de situatie. Er moet echt wat aan gebeuren, zeggen ze. En daarover praten we straks verder rond kwart voor vijf vanuit de bus. Kijk eens aan Jan Eikebam. Straks dus meer. Meer kunstenaars en meer plekken. De Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is weer iets drukker dan gebruikelijk. De meeste vertraging is in de regio Utrecht. Op de A2 tussen Den Bos en Utrecht in beide richtingen files. Richting Utrecht voor Waardenburg een half uur vertraging. En richting Den Bos voor Waardenburg 20 minuten vertraging. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Beeldhoven en Knoopend Lunetten ruim een half uur op onthoudt. De linkerrijstrook is dicht. And all my friends and family would agree Hey look it's over you It's shining brighter still Hey man it's overdue But it's just spotlight Wilson, There Is a Light. Hij toerde eerder met Pink Floyd legende Roger Waters en brengt deze lente zijn Sobel album uit. Rare Birds, lang verwachte Langspeler. Met mooie samenwerkingsverbanden. Doorspraak. Wij gaan door. Uh, forensisch antropoloog Tristan Krap bestudeert al drie jaar dode biegen en dat moet je letterlijk nemen. Krap observeert wat er met biegenlijken gebeurt als je ze op het gras legt en ja, eigenlijk de natuur zijn gang laat gaan. Hij doet dat onderzoek naar de dood zodat forensisch onderzoekers die feiten moeten achterhalen over gevonden lijken hun werk beter kunnen doen. Langs de provinciale weg bij Den Ham een dierkliniek en aan eind daarachter een hek, een hek met zwarte doeken daartegen aan. En hier de man die de sleutel van het hek heeft, Tristan Krap. Ja, dan Kijk. betreden wij de, de eerste echte ontbindingslocatie... voor bovengrondse tafonomische studies. Ontbindingslocatie. Dat ja. klinkt meteen een beetje luguber. En dan lopen we naar binnen. En wat zie ik dan? Allemaal hokken... Hokjes En daar liggen op hun zij dode biggen in. Dat klopt, ja. En dat uh, zijn op dit moment uh, de biggen die er uh, of uh, afgelopen winter zijn neergelegd... of het huidige seizoen, dus de lente van 2018. En die, uh, die liggen er nog relatief kort, enkele weken. En uh, ja, zo gaandeweg uh, zal de natuur zijn ding gaan doen... en uh, zullen deze kadavers uh, ontbinden tot uh, dat de skeletrest overblijft. Ik moet bekennen, toen ik hier binnenstapte... dacht ik, laat ik heel voorzichtig door mijn neus ademen. Het zal wel heel erg stinken, maar dat valt mee. Ja, dat valt uh, mij eigenlijk ook uh, vandaag reuze mee. Het kan erger. Ja, het kan zeker erger. Uh, dat is wel afhankelijk van uh, het seizoen. Uh, maar over het algemeen, hè, de geur waar je het over hebt... dat is onder andere cadaverine. dat is een vluchtig component... Het komt alleen vrij in een hele korte periode van de ontbinding. En dat is dan ook zeg maar, de, de vluchtige gas waar bijvoorbeeld de vliegen op afkomen. Ja goed, hier zien we dan een, een bicht die er uh, van deze winter is. En we zien al een lichte verkleuring in de, de buikregio. En we zien ook de vliegen al die erop afkomen. En eigenlijk is dit de temperatuur waarbij de vliegen wel actief worden. Ze gaan nog geen geen eitjes afzetten, daarvoor moet het nog net even warmer worden, dus dat verwachten we aankomend weekend. En uh, dan is er ook wel een wat hogere temperatuur nodig om die eitjes uit te laten komen. En dan krijg je echt die, uh, die madenactiviteit, en dan gaat het ook wel heel erg snel hoor. Uiteindelijk, hoe komen jullie aan deze biggen? Ja, deze biggen, dat zijn uh, doodliggers of die zijn dood gegaan in de biologische varkensfokkerij, um, en die gaan anders naar destructie. Dus die nemen wij dan over voor een kleine vergoeding. Dat is eigenlijk een vervoersvergoeding. En die gebruiken wij dus hier voor het wetenschappelijk onderzoek. En waarom bestuderen jullie dit? Waarom is dit interessant om te kijken hoe deze biggen uiteenvallen? Nou, Zoals ik eerder al zei, het gaat uiteindelijk om de snelheid van de ontbinding. En daar wil je wat over zeggen, over de tijd die verstreken is. En die tijd die verstreken is, dat noemen wij het postmortale interval. En daarmee kan je dus voor bijvoorbeeld het recherchekundige onderzoek... een indicatie geven voor wanneer men moet gaan vragen naar getuigenverklaringen. Um, of, uh, wanneer iemand overleden is eigenlijk. Ja, uiteindelijk dat is waar het om gaat. En dat is in het onderzoek relevant voor de politie dus... om te gaan kijken van wie ze verdachten of wie niet. Maar nu zijn er al een heleboel forensisch onderzoekers in Nederland. Je zou denken, ja, die weten dat toch wel zo'n beetje? Aan de hand van de lijk kunnen ze toch al heel veel zeggen? Nou, aan de hand van het lijk is juist gebleken de laatste tijd dat we heel weinig kunnen zeggen. En men heeft in het verleden inderdaad heel veel gebaseerd of op aannames, op basis van ervaring. Nou, daar ligt natuurlijk helemaal geen wetenschap aan ten grondslag. Um, of uh, in enkele gevallen hebben we gezien dat uh, de collega's in het veld wat zeggen op basis van de studies in het buitenland. Uh, ja, en dan hebben we een heleboel klimatologische effecten en natuurlijk ook flora en fauna die een rol gaan spelen. Dus dat moeten we toch wel echt voor Nederland specifiek ook onderzoeken. Hoe snel dat proces gaat. En wat er allemaal belangrijk is qua variabelen. Want is vooral dan uh, het moment van sterven wat jullie interessant vinden? Of kijk je dan ook naar de manier waarop mensen zijn overleden? Nee, het gaat in deze zin niet zozeer op de manier waarop. Uh, het gaat inderdaad wel om de verstreken tijd. Maar het gaat ook om alle ja, gekkigheden die kunnen optreden... Tijdens de ontbinding die je niet verwacht. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld een sluipwesp die gaten maakt. En die gaten lijken heel erg veel op bijvoorbeeld steekletsels... En die gaten zijn dan weer extra uh, plekken waar de vliegen hun eitjes kunnen afzetten. Daar komen weer larven. En die sluipwespen die profiteren weer van die larven. Want die pikken die weer weg. Hè, dus die interactie ja, die leidt tot een verstoring van het beeld van uh, ja, de forensisch onderzoeker die het lichaam onderzoekt. Die gaat dan misschien de conclusie trekken. Mogelijk is het een steekletsel. Terwijl dat het eigenlijk een artefact is van de ontbinding. Dit zijn biggen. Het forensisch onderzoek gaat meestal over mensen. Kun je wel één op één uh, vergelijken? Nee, je kan dat niet één op één vergelijken. Um, een heleboel van de processen die we hier zien... die kunnen we wel overzetten, Dat genereert een verwachting voor, uh, voor uiteindelijk de menselijke ontbinding. Uh, maar zoals ik eerder al zei, we hebben hier te maken met relatief kleine kadavers. En we kunnen natuurlijk niet een kadaver van 10 kilo vergelijken met een man van 80 kilo. Ons model dat we hier proberen op te zetten is uiteindelijk representatief voor ook menselijke kadavers die relatief klein zijn. Kinderen? Absoluut. Ja, spijtig genoeg gebeurt dat ook uh, en dan komen we op een, ook natuurlijk een ethisch vlak. Vanzelfsprekend zijn er allerlei donaties aan de wetenschap, maar je moet het natuurlijk niet willen om een dergelijke studie op te zetten op het zogenaamde mensmodel. Dus daarom hebben wij voor het beste alternatief gekozen, uh, dat we ook ethisch konden verantwoorden, namelijk de varkensstudie. Een rapportage van Karin Albers. Onlangs is het AMC in Amsterdam, waar ik ook voor werk, begonnen met onderzoek naar de ontbinding van uh, volwassen lijken. Daar kunt u vanavond veel meer over zien in nieuw op NPO 2 om 10 uur. Zo minister Bruins wil het gesprek aangaan met zorgverzekeraars. Als ze willen investeren in farmaceuten die hoge prijzen voor medicijnen vragen... moeten ze uitleggen waarom. Ons belangrijkste verhaal om vijf uur. We kozen voor de rel tussen Rusland en Groot-Brittannië. Rusland zet alle publicatie um, zeilen bij vandaag en doet dat vooral in Den Haag... bij de OPCW en de Russische ambassade om precies te zijn. En de boodschap is, Poetin heeft niets te maken... met de vergiftiging van dubbelspion Skripal. NPO Radio 1. We gaan naar het NOS-journaal. Mark Visser. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt een plan van D66... om majesteitsschennis niet meer strafbaar te stellen. De partij vindt een apart wetsartikel niet meer van deze tijd. Op belediging van de koning staat nu nog maximaal vijf jaar cel. Dat wordt vier maanden, net als belediging van ambtenaren. De koning hoeft geen klacht in te dienen. Op last van de inspectie SZW zijn een bestuurder en medewerker opgepakt van een thuiszorgorganisatie in Utrecht. Ze zouden hebben gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten van cliënten, voornamelijk van Turkse komaf. De verdachten, twee broers van Turkse komaf, hebben volgens het Openbaar Ministerie voor miljoenen aan valse declaraties ingediend voor meer dan 100 cliënten. En wielrenner Dylan Groenewegen is met dertig anderen... uit de Scheldeprijs gezet. De wedstrijdjury greep hard in toen tientallen renners doorreden... bij een gesloten spoorwegovergang. Behalve topfavoriet Groenewegen zijn ook de toppers... als Arnaud Demar en Tony Martin uit koers genomen. In 2015 ontstond er na Parijs-Roubaix ophef bij een soortgelijk incident. Er werden toen geen straffen uitgedeeld... maar de UCI verscherpte een jaar later wel de regels. Dankjewel, Mark. We gaan naar het weer, Peter Kuipers-Munneke. En dat is op dit moment een beetje onstuimig, geloof ik, hè? Het is behoorlijk buiig in delen van het land. Uh, Overijssel, het zuiden van Drenthe, Friesland en ook in uh, Noord-Holland. En dan hebben we nog een strook van buien... die van Noord-Holland over Zuid-Holland richting Zeeland... en het westen van Brabant trekt. Dus echt op veel verschillende plaatsen uh, buien... die uh, op sommige plaatsen in hele korte tijd veel regen achterlaten. En het begint ook steeds meer, bij steeds meer van die buien te omweren. Mm. In Amsterdam zijn er een paar Onweer al gesignaleerd en vooral de buien die op dit moment nog boven Vlaanderen zitten en dus ook richting Zuid-Holland, Zeeland, Brabant gaan, daar zit ook flink wat onweer bij. Nou, die buien die trekken tijdens de avondspits over en vanavond later pas trekken die naar het noorden weg, maar ook vannacht blijft er nog kans op een enkele bui. Ik denk dat de hoeveelheid onweer dan wel echt flink afneemt, dus het zijn nog wat losse geïsoleerde buien vannacht. De temperatuur die komt uit op zo'n 8 graden. Dat is vrij zacht. Uh, en morgen wordt het eigenlijk maar nauwelijks uh, warmer. Uh, dus de dag begint met een graad of 8, 9. En zo in de ochtend begint die temperatuur al langzaam uh, te dalen. Dat komt omdat de wind draait naar het noordwesten. Dus de hoek waar wat koude lucht ja. zit. En die wind die trekt ook behoorlijk aan. Uh, Smiddags hebben we echt te maken met een harde wind. Windkracht 7 aan de kust. En op de wadden kan die zelfs eventjes stormachtig worden. Windkracht 8. En in het hele land is die wind duidelijk uh, voelbaar. Daarmee komt dus wat koudere lucht onze kant op. Er zitten ook nog wat buien in die lucht verspreid. Uh, dus het is morgen zeker niet warm. Uh, de zon die komt er vanaf de middag in het westen wel op steeds meer plaatsen bij. Uh, dan gaat het afkoelen morgen nacht naar rond het vriespunt. Maar vrijdag dan uh, komt de zon terug, dan draait de wind ook weer naar het zuiden. En dan krijgen we echt te maken met een paar hele mooie dagen. Oh. Waarbij het vrijdag uh, even vechten is tegen die 0 graden in de ochtend. Mm. Dus die zon die moet heel hard zijn best doen om dan smiddags tegen de 13, 14 graden de boel een te beetje komen. Op te warmen, ja. Maar dan in de nacht naar zaterdag dan koelt het maar af tot een graad of 6, 7. Dat is natuurlijk ochtends een veel beter startpunt uh, voor de temperatuur. En dan kunnen we zaterdag uh, opklimmen naar zo'n 18 graden. En ik denk dat het in het zuiden van het land de 20 graden voor het eerst dit jaar wel gehaald gaat worden. Oh, wat heerlijk zeg. Dankjewel. Peter Kuipers, Munneke. Edwin Gerritsen, ja, we hadden het al over het onstuimige weer op dit moment. Ja. Wat zie je daar terug op de weg? Nou, nu ga je het wel inderdaad wel merken, Lara. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk. Vooral bij Rotterdam en het, het ten zuiden van Utrecht staan de meeste files. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Waardenburg, 20 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Leidsendam en, en Knoop het Ketelplein, ruim 20 minuten. In het noorden van dat land op de A7 Herenveen richting Groningen, tussen Hoogkerken en Knoop het Julianenplein, een kwartier vertraging door een auto met pech. Op de A12 Utrecht. Tichting Duitse grens tussen Waterberg en Duiven. drie kwartier vertraging, daar staat ook een auto met pech. A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bildhoven en knoopert Lunetten. Bijna een uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Heb jij een Volkswagen die al wat langer meegaat? Dan heb je nu echt alle reden om voor onderhoud naar de Volkswagen dealer te gaan.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 4 minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws Co. We gaan naar Den Haag. Verschillende zorgverzekeraars blijken... op beperkte schaal aandelen te kopen in de farmaceutische industrie. Het was voor minister Bruins van Medische Zorgen een verrassing... toen hij dat vanochtend in de krant las, in de Volkskrant. Hij wil met de verzekeraars bespreken of dat aandeelhouderschap... kan bijdragen aan het drukken van de medicijnkosten. De zorgverzekeraars uh, beleggen blijkbaar, althans een aantal in de farmaceutische industrie. Uh, ik wist dat niet. Ik hoef ook niet alles uh, te weten. Maar nu ik het weet, uh, wil ik deze kans wel aangrijpen... om met de zorgverzekeraars in gesprek te gaan. Want sommige van die farmaceuten die brengen hele dure geneesmiddelen op de markt. En misschien zou het een idee zijn dat deze aandeelhouderverzekeraars hun invloed aanwenden om te kijken of die prijzen niet omlaag uh, kunnen. Want dat is wel een zoektocht. Uh, we moeten de medicijnprijzen niet alleen voor nu... maar ook voor de toekomst uh, betaalbaar uh, houden. En iedereen die aan dat vraagstuk een bijdrage van een oplossing kan geven... is mededierbaar. Dus u hebt niet op voorhand al zoiets als dat zorgverzekeraars... dat eigenlijk niet horen te doen met premiegeld van de verzekerden? Nou ja, ik neem aan dat zorgverzekeraars een, uh, een code hebben... waar zij hun beleggingsbeleid tegen uh, afzetten. Dat is hun uh, rol. Laat ik nou dit punt eruit uh, pakken. Die dure uh, medicijnprijzen die zijn mij uh, doorn in, uh, in het oog... omdat ik niet altijd duidelijk krijg wat de ontwikkelkosten zijn. Dus ik begrijp niet altijd waarom die tarieven zo duur moeten zijn. Er wordt nogal eens gewezen naar het buitenland. Nou, als zorgverzekeraars, als belegger... dus als aandeelhouder van zo'n farmaceut invloed kunnen uitoefenen... dan, dan, dan dat zou ik graag willen. Dus dat uh, heb ik mij voorgenomen om te gaan bespreken met de verzekeraars. Minister Bruno Bruins in gesprek met Wilco Boom. Ja, Wilco, um, de minister is eigenlijk um, welwillend. Ziet het ook als een voordeel dat zij op deze manier... misschien wel invloed uit kunnen oefenen? Hoe is dat in de Tweede Kamer? Um, zijn ze ook willend als de minister over die investeringen? Ja, dat ligt er maar een beetje aan wie je het vraagt, Lara. Uh, de linkse partijen, het ligt een beetje voor de hand... die zijn eensgezind tegen. Die vinden het heel raar dat verzekeraars investeren... in bedrijven die hen laten opdraaien voor, voor hoge medicijnkosten. Maar wat politiek interessant is... dat ook in de coalitie de handen er niet echt voor op elkaar gaan. Luister maar eventjes naar Carla Dick-Faber van de ChristenUnie... en ook naar Sharon Dijksma van de PvdA. Ik vind dat volstrekt onlogisch, want uh, zorgverzekeraars... zijn eigenlijk ook verantwoordelijk voor het drukken van de kosten in de zorg. En uitgerekend de farmaceuten, en met name die, die peperdure medicijnen maken... vaak over de ruggen van kwetsbare patiënten... die krijgen nu hun financiële steun. Dat begrijp ik niet. Nou, als ik de berichten lees dan uh, komt het op mij heel onwenselijk over dat uh, een zorgverzekeraar die uh, als taak heeft om goede zorg in te kopen voor een uh, goede prijs. Dat diezelfde zorgverzekeraar ook ja, belangen heeft uh, in, een, uh, ja, in de farmaceutische industrie. Maar uh, waarvan we ook allemaal weten dat daar uh, winsten worden gemaakt die ook gewoon niet in verhouding staan uh, tot de ontwikkeling van medicijnen. De prijs van ontwikkeling van medicijnen. Ja, Sharon Dijksma begrijpt het niet. Carla Dick-Faber noemt het onwenselijk. Dat uh, geldt niet voor alle partijen. De VVD bijvoorbeeld, de partij van Bruins uh, overigens... die hoopt net als de minister dat het kan bijdragen aan, aan lagere medicijnprijzen... zegt uh, Kamerlid Aukje de Vries. Ik denk dat patiënten het heel belangrijk vinden... dat er geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Daar heb je dus ook investeerders voor nodig. Zorgverzekeraars kunnen ook via het aandeelhouderschap... invloed uitoefenen natuurlijk op bedrijven waarin ze investeren. Maar je moet wel degelijk, denk ik, als zorgverzekeraar... heel goed nadenken of je wilt investeren in een farmaceut... die ja, toch in de behaling van de prijzen... eigenlijk geen maatschappelijk verantwoorde prijzen zeg maar, bepaalt. Maar ik vind dat wel belangrijk dat die zorgverzekeraar... daar een bewuste keuze in maakt... Want hij kan er ook voor kiezen om dat te beïnvloeden via het aandeelhouderschap. Ja, daar sluit ze zich eigenlijk mee aan bij de minister. Wat, wat gaat er nu gebeuren? Wat is jouw inschatting? Nou, nadat dit vanochtend bekend werd... Hebben een of heeft een aantal fracties intussen een reeks vragen aan minister Bruins gesteld. Die moet daar binnenkort antwoord op gaan geven. Er wordt ook gewerkt aan het organiseren van een hoorzitting van verzekeraars... die daar dus dan tekst en uitleg moeten komen geven. En dan volgt er een debat. Of dat in de praktijk heel veel gaat veranderen, dat staat natuurlijk te bezien. Want de verzekeraars die hebben een grote vrijheid van handelen, ook al werken. Met uh, publiek geld. Dankjewel. Wilko Bom. Tien over half, half vijf tijd voor uh, het laatste nieuws op gebied van technologie. Praat ik met uh, Nick Wouters van de Economie Redactie. En jij wil het hebben over een vernieuwing bij het boodschappen doen. Spreek jij nog wel eens een kassier als je afrekent? Ja, zeker. weten. Ja, je gaat nog netjes altijd in de rij staan, leg je boodschap op de band en dan ja. maak je een praatje. Ja, dat doe ik. Ik ben zo'n uh, stuk, ja. Ja, ik ben. Uh, zo, ik doe dat niet. In ieder geval. Ik uh, zelf scan, doe ik al enkele jaren. Want ik heb er altijd een hekel aan aan die verplichte gesprekjes. Kijk, spontane gesprekjes vind ik leuk. Maar. Mm. Het is dan vragen uh, vraag of je je bonuskaart wel bij je hebt en dat soort dingen. Dus dat, dat doe ik al niet meer aan. Maar dat is al ouderwets het zelfscannen. Want supermarkten zijn bezig met winkels... waarbij je helemaal geen kassa meer hebt. Dus nu ben ik aan het zelfscannen. Moet ik dat bij een paal afrekenen? En dan kan ik de winkel uit. Mm -hmm. Die paal die is er straks niet meer. Albert Heijn die heeft er al een proef mee in de to-go-winkels. En die heeft gezegd, we gaan vanaf deze zomer... al onze 80 to-go-winkels uitrusten. Of ja, eigenlijk uitrusten zonder kassa... En de SPAR is daar vandaag ook mee begonnen bij de Universiteit van Utrecht... en zij noemen dat systeem skippen. En hey, ik, hoe werkt dat systeem? Het werkt Sam, samen met de betaaldienst Tiki. Dat kennen we inmiddels wel heel een beetje. Hè? Als je een dinertje gehad hebt en je wilde rekening delen... dan stuur je de ander een Tiki, kan hij het makkelijk overmaken. Zo werkt dat bij deze kassa uh, ook. Mijn collega Harro Brouwer die ging even kijken bij de supermarkt... en hij sprak erover met Erwin Binnenveld. Als je op mandje drukt, kun je nou zien wat je bijvoorbeeld gekocht hebt even? Oh. Dan heb je haast natuurlijk en dan ja. wil je weg. Ja, en dan druk je op, uh, op Pikki. Terwijl je de winkel uitloopt, ja. druk je zelf op Tikki. Ja, Spar University is blij met je betaling. En heb je dus betaald, dan kun je weglopen. Maar voordat je het doet ga je eigenlijk gewoon verder. En dan zeg je eigenlijk terug naar Spar. Want wat krijg je dan? Dan krijg je nog een QR-code met een soort reward. Uh, gratis uh, pleur. En dan krijg je koffie uh, gratis. En die zit dan in je app als te goed. En dan kan je daarmee uh, de volgende keer koffie uh, gratis kopen in Binnenveld is dat de manager van deze supermarkt... en een aantal andere supermarkten heeft hij nog onder zich. Ondernemer, supermarktondernemer. En hij houdt dus eigenlijk de, de klant een worst voor. Als je via dit systeem gaat betalen, dan krijg je gratis een kopje koffie. Ja, dus zij willen graag dat dit slaagt. Wat vinden klanten ervan? Dat hebben we ze ook gevraagd. Ze waren niet allemaal even enthousiast. Best lekker makkelijk, eigenlijk. Ja, steeds die app erbij te pakken, dat vind ik eigenlijk, uh, ja. ja... vind ik niet echt nodig, maar... Ja, ik heb hem wel al gedownload, ja. Ga je hem ook gebruiken? Ik heb hem al een paar keer gebruikt. Je krijgt ook korting op soms en uh, gratis koffie. Dus uh, ja, dat is wel het proberen waard, ja. Maar nu weer bij de Zelskankkassa? Uh, ja, vooral ook omdat er geen reis staat, dus is uh, net zo snel. Ja, dat zou eigenlijk niet moeten bij dit systeem, dat het net zo snel is. Het moet sneller zijn. Want de gedachte is, uh, is vooral bij die to-go-winkels van Albert Heijn bijvoorbeeld... Hè, daar wil je snel in, snel uit, je moet mm. misschien nog de trein halen of de bus... Dus je hebt zelfs geen tijd om af te rekenen... en dat kan je dan nog op je gemak op je telefoon doen... in de bus of in de trein. En Albert Heijn is erbij bezig. De Spar, hoor ik je zeggen. In Amerika heeft Amazon eerder dit jaar een supermarkt geopend. Waarom zijn ze daar zo druk mee? Wat levert het ze op? Ja, Je zou denken... Besparing. Je hoeft minder cashiers aan te nemen. Maar ik belde daarover met uh, retail-specialist Marshoek. Zo heet dat bedrijf. En Karschaap werkt daar. En hij zegt, ja, op zich valt het eigenlijk wel mee... met hoeveel je bespaart met dit systeem. Je, je hebt op zich wel minder cashiers nodig. Maar wat krijg je aan de andere kant? Je krijgt ook mensen die niet alles kennen. Die mm. dingen in hun tas stoppen en die dat niet afrekenen. Dus de diefstal gaat gewoon omhoog. Of misschien vergeet je dingen te scannen. Ik heb zelf ook altijd die angst. Want je krijgt één keer in de zoveel tijd controle... van heb ik alles wel gegeven? gescand en wat gaan ze doen als ik niet alles gescand heb. Je ziet in ieder geval in de cijfers dat het diefstal toeneemt. Dus het is uh, re redelijk in balans. Dus het is geen besparing. Het is iets wat de klant tegenwoordig wil. Klanten zoals ik niet. Klanten zoals jij. Maar die, uh, die uh, snel die supermarkt in willen. En daar niet te veel tijd willen voldoen, voldoen. Dus dit gaan we vaker zien. Gewoon simpelweg omdat klanten het willen. Ja, ja ik ben altijd in voor een praatje hoor. Uh, wat betekent dit voor al die jongeren die nu in de supermarkten werken? En trouwens ook wel wat, uh, wat ouderen. Nou, die kunnen er blijven werken... want het aantal banen zal wel ietsjes teruglopen... maar er zijn er ook nog heel veel nodig. Bijvoorbeeld om mijn tas te controleren als ik... Uh, ja, weer iets ik, niet afgerekend als heb. Als ik weer iets niet afgerekend <laughs> heb, dan komen ze boos naar me toe. Het worden meer servicemedewerkers, zo worden ze dan genoemd. Dus ze gaan niemand de hele tijd die piep, piep, piep... op die lopende band uh, voorbij oh, laten okay. gaan. Dat werk verandert wel. En de vakken moeten nog gevuld worden. Hebben we nog geen gopels voor, misschien in de toekomst. Maar voorlopig uh, kunnen ze nog blijven werken in die supermarkten. Nick Wouters, dankjewel. En straks op de bres voor een plek om in alle vrijheid kunst te maken. Waar blijven de broedplaatsen? Nu er steeds meer woningen gebouwd moeten worden. We zijn in Arnhem bij kunstwerkplaats KW37. New York's my home. En van de cyclone. Every time I turn and look around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 Want Jeffries over zijn favoriete stad New York, rollercoaster town. De files Edwin weer ja, dat is drukker dan gebruikelijk door de regen, vooral in de, in de Randstad. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Eembrugge en Barneveld. Ruim een half uur. Daar zaten een auto met pech. En op de A27 Almere richting Utrecht. Een uur vertraging tussen Hilversum en Knoop-Lunetten. Dat komt op bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht. Nieuws en Koop. Het is kwart voor vijf. We gaan zoals gezegd naar Arnhem. Nieuws en Koop bestaat bij kunstwerkplaats KW37, een artistieke broedplaats die moet wijken voor woningbouw. Kunstenaars moeten weer verhuizen naar een ander onderkomen. Ja, ik vraag me eigenlijk af, Jan Eikelboom, is dat erg? Want dan kunnen ze toch op een andere plek weer nieuwe kunst maken? Ja, uh, waren het niet dat er voorlopig geen andere plek te vinden is voor deze kunstenaars te wonen en werken? ongeveer 10 kunstenaars hier. Los daarvan zijn er nog een aantal andere ateliers, ongeveer 20 ateliers, die door weer andere kunstenaars worden gehuurd. Ja, en die moeten allemaal een nieuwe plek krijgen. En dat moet voor 1 juni, want dan moet het terrein schoon worden opgeleverd. Omdat er inderdaad woningen moeten komen en er is nog geen nieuwe plek. En dat vinden die kunstenaars niet leuk, maar dat vinden ook de buurtbewoners niet leuk. Die hebben namelijk of die gaan morgen een petitie aanbieden bij de gemeente. Een van die buurtbewoners, Carla van As, zit in de bus. Uh, wat staat er in de petitie? In de petitie staat dat wij heel erg graag hier het kunstwerkplaats... en de BSO, kunstige zo, willen behouden in onze wijk. De BSO, de buitenschoolse opvang, want er zit ook een buitenschoolse opvang bij. Hè? Klopt, ja. letterlijk en figuurlijk buitenschools. Ja. ja. En uw kinderen zitten daarop. Ja. En u wil graag dat niet alleen die buitenschoolse opvang uh, blijft... maar het hele, het hele terrein. Dat klopt, ja. Ze zijn ook een enorm uh, mooie samenwerking aangegaan met elkaar. Dus de kunstenaars en de uh, BSO... En dat maakt het heel waardevol. Maar het is sowieso ook waardevol voor de hele wijk. Want we wonen in een hele mooie nieuwbouwwijk. We wonen hier ook met heel veel plezier. Maar het kunstwerkplaats is een hele mooie aanvulling omdat het anders is. En dat je dat daardoor iedere dag dat je dit ziet anders gaat denken en anders doet. Het is uh, anders dan dat wat wij in onze normale wereld als de maatschappij bestempelen. Ja, want u woont in een keurige V-nex-wijk. Ja. Keurige rijtjeswoning. Ja. Dit is zo'n beetje de omgekeerde wereld. Dat rommelig terreintje, modderig, noem maar op. En dan ja. zegt u, dat vinden wij leuk. Ja, absoluut, absoluut. Het is ook jammer dat het vaak of-of moet zijn... dus of het een of het ander, maar hier is het en. En dat is zo waardevol. Ja, uh, Diane van Engelen, een van de kunstenaars die hier woont en werkt. Uh, jij bent uh, choreograaf... Uh, Leuk om te horen, denk ik, hè, van de buren. Nou, het is echt super. Ja. <laughs> het is heel leuk dat mensen van buiten eens een keer verwoorden... Uh, waarom ze het belangrijk vinden en wat hier, allemaal, uh, wat hier allemaal te doen is. En dat dat voor hun kinderen uh, belangrijk is in hun ontwikkeling. Hebben ja. jullie inderdaad zo'n zo goed contact met de buurt? Um, ja, inmiddels al wel. Er zijn veel mensen uit de wijk die bij ons komen vragen om projecten. En die projecten proberen wij dan met, elka met elkaar voor, hun, voor elkaar te krijgen. Met, ja. hun, met hun samen. Ja, voorbeeld. Ja. Een voorbeeld. Um, we hebben de mancave hier. Mannen uit de buurt die het zat waren om s'avonds op de bank te liggen. Die uh, hebben gezegd van uh, kom, we gaan stap daar eens naartoe. Dan kunnen we misschien stoere mannen dingen doen. Oh, echt waar? Ja, echt waar. Dus de, de stoere dus mannen die, uh, uit de buurt die komen hier? Ja, of ze, ze, ik denk dat ze hier stoer geworden zijn. Dat zat als klein jongetje natuurlijk al in een, ergens in een buik uh, verborgen. En doordat ze dat hier zagen dachten ze van... hé, hey, misschien kunnen we daar wel eens wat doen. En wat doen die stoere ja. mannen dan hier op dit terrein? Wat doen die stoere mannen? Piet, kan je er even over mee vertellen? Want jij bent een van de mensen... Die die uh, dat uh, meeleidt ook. Piet Pietersen, uh, beeldhouwer, woont ook op dit terrein? Dat klopt, ja. Uh, de stoere mannen, nou, ze waren niet zo stoer. Hoor. Het zijn, zijn gewone mannen, maar ze zijn, zoals zegt, stoerder geworden... misschien, in hun beleving. Uh, ze hebben vlotter gebouwd, ze hebben met kettingzagen leren werken... ze hebben met lopen smeden dingen aan elkaar gelast... muziekinstrumenten gemaakt. Het zijn er een stuk of, uh, per keer een stuk of, een stuk of twintig, nee, vijftien, tien... tien. Denk ik, nou, laten we het op 15 houden, die dan uh, de hele dag uh, bezig zijn. En aan het avondmaal dan ook nog uh, met een, uh, een beest aan het spit uh, eindigen. En een paar potjes bier. En dan uh, hebben ze een hele fijne dag gehad. Oké, okay, dus. dus die kunstwerkplaats, daar wordt van alles en nog wat gedaan. En ja. is ook integraal onderdeel van de buurt geworden. Begrijp ik. Jullie vinden het jammer als die zou vertrekken. Maar dit staat niet op zichzelf. Um, in de bus zit ook. Arno de Blank, uh, jij bent van de stichting Slak. Ja. En de stichting Slak, dat is een organisatie... die verhuurt atelierruimtes in zo'n beetje de hele provincie. Ongeveer Klopt. 750 ateliers mm -hmm. hebben jullie... en jullie hebben een pamflet opgesteld... Om ja, de noodklok te luiden, mag ik het zo ja, zeggen? Ja, dat klopt. Ja. Wat is het probleem? Nou, Dit is eigenlijk symptomatisch voor, voor het probleem wat er hier aan de hand is. Je ziet natuurlijk, de economie groeit, uh, trekt weer aan. Uh, overal verdwijnen dit soort plekken. En dit is wel een hele bijzondere plek, daarom zitten we ook hier. Maar er zijn ook gewoon gebouwen in de stad. Die uh, schoolgebouwen waar we tijdelijk in zaten. Uh, industriegebouwen waar we in zaten. Die weer een nieuwe bestemming gaan krijgen. Verkocht worden, gesloopt, herontwikkeld voor woningbouw. Uh, en daar moeten we uit de komende tijd. En, uh, uh, er is nog weinig uh, alternatief. Want hier gaat het om ongeveer tien kunstenaars. Ja. Uh, maar het probleem is veel groter. Is veel hebben... groter, ja. Er zijn, uh, wij verwachten, uh, als er niets gebeurt dit jaar... dat wij aan het eind van het jaar... honderd ateliers minder hebben als waarmee mee begonnen. En dat is alleen de regio Arnhem? En dat is alleen maar de regio Arnhem, ja. ja. Wat moet er gebeuren? Ja, we hopen dat... Uh, de politiek, we zijn nu ook bezig om de politiek te benaderen, met het manifest, dat de politiek in zit, dat het inziet dat het hele waardevolle plekken zijn, zoals hier. Maar we hebben ook een schoolgebouw in de Geitenkamp bijvoorbeeld, waar we bezig zijn, om samen met de buurt ook weer allerlei leuke dingen te bedenken voor de buurt, maar ook voor de kunstenaars, om daar een plek te krijgen. Dat het heel waardevol is. Dat het eigenlijk bijna niks kost, en dat het zichzelf voor een groot gedeelte kan bedruipen, als je je er maar achter zet als gemeente, en als je maar de kans biedt bijvoorbeeld om niet elk gebouw wat je hebt als, als gemeente gelijk op de markt te gooien, maar de gelegenheid geeft om een alternatief te ontwikkelen al was het maar tijdelijk of het liefst permanent... of mee te denken en mee uh, te ondersteunen... Uh, al die initiatieven die wij ontplooien... richting eigenaren, gezondheidszorginstellingen... Uh, overal waar gebouwen leegstaan. Ja, maar dat betekent dus dat gemeenten uh, moeten zeggen van... we verkopen het niet aan de hoogstbiedenden... Mm -hmm. maar we stellen het ter beschikking aan kunstenaars. Ja, klopt. En uh, al was het maar tijdelijk. Hè. Nu zie je nog wel eens een keer dat een gemeente... gewoon een, een, een commerciële leegstandsbeheerder inschakelt... Uh, Iedereen kent ze wel, de ad hocse HOD's. Uh, die zetten er drie, drie studenten in en dat is het dan. Wij kunnen zo'n gebouw helemaal vullen, dat doen we ook. En we doen het altijd met een culturele invulling. Altijd met een link naar de wijk toe, zoveel mogelijk. Een openbaar gedeelte erin. En het uh, levert de gemeente ook nog wel eens een keer een, een paar cent huur op. Dus dan denk ik, gemeente, doe dat. Ja, maar ja, een paar centen. Gemeente wil meer centen, ja. denk ik. Nu ja. hebben we, nu hebben we uh, de wethouder gevraagd om hier mm -hmm. te komen. Die had geen tijd. Mm -hmm. We hebben nog een aantal andere politici uh, gevraagd. Die, hadden, die konden ook om wat voor ja. reden dan ook niet komen. Maar een uh, raadslid van de VVD, die zei bijvoorbeeld... van ja, alles leuk en aardig. Mm -hmm. Maar ik vind dat kunstenaars... Dat je die eigenlijk op dezelfde manier moet behandelen. als andere ondernemers. Die moeten gewoon een commerciële marktprijs betalen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, dat, dat, dat gaat niet helemaal op dat verhaal. Aan de ene kant, zeg maar. Uh, zijn het, is het toch hebben kunstenaars toch een heel bescheiden inkomen. Het is moeite om uh, rond te komen. Het lukt allemaal uh, wel. En iedereen doet het volgens mij met een ontzettend positieve instelling... en een heel goed gemoed. En is, vindt het heel fijn om kunstenaar te zijn. Maar het is wel uh, elk dubbeltje omdraaien. Dus het inkomen is laag. En je hebt die werkplek nodig om uh, als kunstenaar te kunnen functioneren. Dat laat ik dat ook even vragen aan de kunstenaars hier nou, in de bus. Uh, Piet Pietersen, uh, is het sappelen om rond te komen als kunstenaar? Uh, ik ben, uh, als ik voor mijn broodwerk uh, werk uh, doe, dan uh, ben ik bepaalde tijd kwijt. Als ik een, een huur betaal en een huis en een huur van een atelier... dan ben ik denk ik alleen maar aan het werken om dat te kunnen betalen. Dus het is uh, uiteindelijk uh, de, de ruimte die ik hier heb... In de Geef geeft mij dus ook de ruimte om mijn eigen werk te kunnen maken. Want hoeveel betaal je hier, op deze plek? Ik betaal hier. Aan onszelf betalen wij een, een, een symbolische huur van 25 euro. En we hebben dus wel alles zelf opgebouwd hier. Dus alleen maar stelkom plaatsen, zoals eerder gesteld. Dus er staat ook weinig tegenover uh, wat we vragen. Ja, maar 25 euro is zo goed als niks. Is goed als niks. En dan betalen we gewoon netjes huur en stroom en water ook nog. Ja. Ja, en alle investeringen die je doet. Want er ligt wel een kabel van 3000 in de grond. Hè, aan het stroom bijvoorbeeld. Ja. Die moet je ook wel zelf uit je eigen zak halen. Om gewoon van de ene plek naar de andere plek een elektriciteit aan te leggen. Dus daar komen veel meer kosten bij kijken. Dan alleen maar uh, die contributie die je betaalt aan je eigen... Uh, Vereniging, ja. zeg maar. Ik vind het ook wel ja. jammer dat er niet gekeken wordt... naar wat ja. het dus wel oplevert. Ja, dit is dus Karla van hier... As, buurtbewoonster. Ja. Ja. Ja. Dus als je kijkt van wat het hier nu... Um... Ze willen het hier weer helemaal vol storten met beton. Maar dat vormt de mens niet, dat vormt de kinderen niet. En dat raakt je niet. En natuur en cultuur en kunst, dat raakt je wel. En dat is wat het je als, als gemeente oplevert. En het is jammer dat daar niet naar gekeken wordt. En het is precies wat we morgen ook de gemeente gaan vragen. Om in ieder geval met ons allemaal in gesprek te gaan. Maar ook te faciliteren. Maar u zegt kunst, cultuur, het mag ook wel wat kosten. Het levert klopt. ook wel wat op. Ja. Uh, er is nu net een nieuwe methode uh, ontwikkeld... om alles wat het zeg maar, aan maatschappelijke uh, waarde oplevert... om dat op te zetten in geld. En als je kijkt, uh, we hanteren nu die methode... gaan we hanteren in een project in Arnhem-Noord, hier in Geitenkamp. En, en als je dan ziet, uh, je houdt mensen uit de bijstand... je uh, hebt minder uh, zorg- en ziektekosten in een wijk. Alleen al door dat soort dingen. En als je dat gaat kwantificeren... dan, dan zie je dat zo'n project miljoenen oplevert aan kosten die je bespaart als gemeente. Alleen je moet het zichtbaar kunnen maken. Ja. En dat is natuurlijk moeilijk. Dat is moeilijk, maar er zijn methodes nu, wetenschappelijke methodes... die, we, die wij gaan gebruiken. De Universiteit Nijmegen en Wageningen zijn ermee bezig... om dat soort dingen eh, kwantificeerbaar te maken. Ja. En je moet niet alles kwantificeren, dat vind ik ook wel weer een punt. Maar het helpt wel om zichtbaar te maken... wat het echt ook een maatschappij oplevert. Gewoon puur in geld. Toch? Uh, Diane van Engelen, kunstenares, choreografe... Het is toch ook weer niet onredelijk om iets van huur te vragen aan kunstenaars. Iets meer dan, dan de 25 euro die jullie nu betalen. Moeilijke vraag. Ja, nou ja. Is helemaal niet onredelijk. Waarom nou, dit is dat Het is, is niet onredelijk. Dat, dat, dat, dat kan ook. Dat kan ook. Maar geen 800 euro in de maand. Nee. Voor die huizen die hier achter liggen. Die betaald worden voor een, voor, voor een klein huurhuisje. Nee, want dat is bijna, bijna mijn hele salaris. Ik verdien 1250 euro in de maand. Daar kan ik van leven met mijn dochter samen. Dan geef ik mijn paarden eten van. Daar, daar lukt het van. Hè, als, je het, als je het zuinig doet. Ja. Maar als ik uh, voor een hele hoge huur kom te staan. Ja, dan, dan, dan, dan moet ik iets anders gaan doen. Dan ja. moet ik uh, anders. Werk gaan doen en dat zou jammer zijn, want ik ben hier nou juist zo goed in. Ja, en nou. uh, Piet, uh, vind jij het erg om uh... Van zo weinig nou ja. te leven? Oh, ik dacht onder wat te betalen. Ik vind het helemaal niet erg om voor weinig te moeten leven. Dat is een keuze voor mij geweest. Daardoor heb ik meer tijd om voor mijn eigen dingen te maken. Maar ik vind het ook wel reëel om een prijs te betalen voor een plek. Maar niet de commerciële prijs, uh, die is meestal te hoog. Goed, dank jullie wel. Allemaal hier in de bus in, uh, in Arnhem, aan de rand van Arnhem... bij de Kunstwerkplaats. De petitie, die kan nog getekend worden. Heel kort nog even, Klopt. waar kan dat? Op petities.nl. En dan zoek je op, sta op als je voor kunstig bent. En dan kan er nog tot morgen... Uh, Ondertekend worden. En er is nog een petitie? Maar ook... Nee, nee. <laughs> we, moeten, we, moeten, we moeten afsluiten. Dit was de bus vanuit Arnhem terug naar de studio in Hilversum. Ja, we gaan niet alle petities nu opnoemen. Nieuws Co-bus staat iedere dag weer op een andere plek. Dus als u nog goede ideeën heeft of een petitie, meld het ons dan. Misschien komen we wel bij u langs. Meld het even via nieuws&co.nl. NTO Radio 1. Vrijdagavond van half acht tot half negen.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 Wilt u succesvol uw bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Volg dan de tweedaagse cursus actief in overnames bij Alex van Groningen. Schrijf u direct in via alexvangroningen.nl ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar tello.nl. Tello met een W. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl ING introduceert groener gas...